Marjad Kroll met het NOS journaal. Er is nog altijd veel onduidelijk over de risico's van de gaswinning in Groningen, zeggen drie onafhankelijke deskundigen. Volgens de drie zijn de onderzoeken die gedaan worden nog steeds niet onafhankelijk genoeg. en zijn ze te veel gericht op een wenselijke uitkomst. Veel onderzoeksvragen worden niet gesteld, vinden de drie experts. Ook na het besluit van minister Kamp om minder gas te gaan winnen. is het risico op een zware beving nog altijd aanwezig. Mannen met uitgezaaide prostaatkanker hebben een grotere kans op overleving. als ze naast hormoontherapie ook meteen chemotherapie krijgen. Dat blijkt uit twee nieuwe medische studies. Na vier jaar is de overlevingskans met 9% gestegen. Jaarlijks krijgen zo'n 11.000 mannen prostaatkanker. Bij 2.000 van hen is de kanker al uitgezaaid. op het moment van de diagnose. De onderzoekers willen dat de combinatietherapie de standaardbehandeling wordt voor deze patiënten. In Myanmar worden tientallen mensen vermist na een aardverschuiving. Die was in een afgelegen gebied in het noorden van het land waar veel jademijnen zijn. In de mijnen waren veel mensen aan het werk. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Ruim een maand geleden was er ook een aardverschuiving in het afgelegen gebied. Toen kwamen 114 mensen om het leven. In de Australische deelstaat Victoria zijn duizenden mensen geëvacueerd in verband met bosbranden. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Het vuur woedt vooral in de kustregio waar verschillende bekende surfstranden zijn. De Great Ocean Road, een beroemde kustweg die populair is bij toeristen, is voor een groot deel afgesloten. De brandweer in Victoria heeft goede hoop dat het gaat regenen en dat de branden daardoor niet meer oplaaien. Het weer bij ons, het is de warmste kerst die ooit is gemeten. De temperaturenkoers van eerste en tweede kerstdag zijn al gebroken.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 From the tips of your fingers Down to the soles of your feet A glimmer in your skin That I can't believe And take a trip to the sea Verliefd. Bij de kust, bij die ocean, de band heet Coast, is dit wel weer grappig, de band heet Coast, en hebben we hebben het over die ocean, nou zeg irritant meeuw weer zeg, maar wie heb je toch niet op de ocean zelf, niet zoveel, wat is mee, hoor? Nee, ja, maar de kust zijn, wel. Daar zijn weer die mooie grote. Ja, precies. Er zijn ja, leuke filmpjes dat je daar een lekker harenkie staat, te hap in een gegeven Ja, wel, dan gaat het harinky ja, Terug naar zee. Mm -hmm. ah. Goed, het tweede jaar dat we naar die programma 7 minuten over 9. Het is 26 december, het is tweede kerstdag. Ook vandaag doen we weer een overzicht wat er allemaal door de jaren gebeurt op deze datum. En wij doen een klein greep eruit, want er is weer veel. Ja, ja in 1838. Nee, sorry, 838. Dat is lang geleden. Ja, daar lopen wij stroofvloed, een de groot deel van heel Noordwest-Nederland. Toen nog horende tot het Frankische Rijk onder. En het, het was toen echt een gebrek aan goede dijken. Dat was een belangrijke oorzaak. Oké. Okay. Weet, weet, weet, weet, weet jij nog, waar, weet jij nog uh, waar je was op dat moment? <laughs> ja, ik was nog lang niet. Ik was nog lang niet, 18 <laughs> 8, 38, Ja, dat is wel heel lang. In uh, uh, 1952 oorlogsmis, oorlogsmisdadigers Hubertus Bikkers, Sander Borgers, Klaas Karel Faber... Jacob de Jonge, Willem van der Neut, een, uh, ne Neutja en uh, Willem Polak. En ook nog Anthony Toulouse, ontsnap uit de koepelgevangenis in Breda. En uh, ze, waren daar, uh, uh, ze hadden daar gevangen gezeten. Ze hadden een filmavondje... In de koepelgevangenis in Breda. En toen gingen ze daar de, vandoor. Ook de vier van Breda. Er zijn ook oorlogsmisdadigers. Die zaten ook daar gevangen. In deze hele club. Mannen ontsnapten eh, over de grens naar Duitsland. En daar ze hebben ze zich gemeld bij de politie. En toen kregen ze daar een bon. Omdat ze namelijk eh, zonder melding de grens waren overgegaan. Ah, en omdat ja. ze in de SS hadden gezeten. konden ze daar staatsburgerschap aan vragen. En zijn ze daar gewoon gaan leven. En in 1972 werd deze Hubertus Bikkers. Uh, nog weer uh, door de politie op zijn vingers gedikt. Want had hij namelijk een, een Nederlandse journalist... op uh, zijn bek geslagen. Want die werd hem opdringerig. Uh, oh, die viel, opdringerig. Las die viel hem lastig. Oh, was dat Willy Broer frikken? Uh, Willy hé? Hey, hey, <laughs> hey, wat doe je hier nou? Hey, dat was hey. Nou goed, uiteindelijk uh, uh, is, hij nou, is hij al dood, geloof ik. Gelukkig maar. Ja, ja. ja 2008. <laughs> nou ja, zeg. Uh, wat gebeurde er nog meer op deze datum? Ja, in 1898 uh, on, werd de uh, radium ontdekt. Ja. Het uh, 88ste uh, atoom. En uh, door uh, Marie Currie... Curie. Dus, wat je, dat gooit. Madame Curie. Madame Curie. Ja, ja, inter ja nee. interessant om altijd weer te lezen dat ze eigenlijk niet mocht studeren... omdat ze een vrouw was. En uiteindelijk... Uh, Vindt uh, ze de radium uit. Nee, ja, ja, meldde zich bij een... wat noemde ze dat? De vliegende universiteit. Het was een bus. En daar kon je dan naartoe gaan. En daar kon je dan studeren. Geweldig dat je zo bevlogen bent. En uiteindelijk moet ze ook nog zorgen ja. voor haar zus, geloof ik. Nou, dat is, dat is een en uiteindelijk mooie in 1903 heeft ze de Nobelprijs voor de natuurkunde gekregen. Ja, goed hè. Helaas kon ze niet in ontvangst nemen omdat ze namelijk zo ziek was door leukemie. En logisch, dat ja. kwam door, logisch. Ja, door, de straling. Nou, door de straling. Ja, het is vandaag precies elf jaar geleden dat bij een zware aardbeving... gevolgd door vele tsunamis in Zuidoost-Azië 230.000 mensen om het leven kwamen. Onder andere Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand waren toen ernstig getroffen door de aardbeving. Want die had 9,1 op de schaal van Richter. Nou, we kunnen ons allemaal die beelden nog wel herinneren. Hè? Van uh, al die uh, overstromingen en al die mensen die zich vasthielden aan lantaarnpalen en al die. Toestanden. Oh ja, ja, ja, heftig. Ja. Elf jaar geleden alweer. Uh, Winston Churchill spreekt als eerste Britse premier het Amerikaanse congres toe. Vincent Churchill, nog even een fragment. That is the will of parliament ah, in the nation. Yes, yes. The British Empire and the French Republic. Weet je nog wat drinken? Together eh, the... Sorry, beetje respect. Het, he, het, met klink, het klinkt wel. Het klinkt hij, oh, misschien had hij niet een of andere ziekte ofzo. Waardoor hij niet goed uit zijn woorden kon komen. Hij nou, hield wel van whisky. Dat moet ik wel toegeven. Maar Hij heeft mooie dingen gedaan. En uiteindelijk uh, uh, is hij in tweede, nee, 1965 overleden. Ja, dat was het. Oké. Okay. Ja, 2006, nog een dingetje. Uh, voormalig... Irak, Iraakse dictator Saddam Hussein wordt uh, ook in hoge beroep tot uh, de doodstraf uh, veroordeeld. Oh, die beelden, weet je nog? Ja. Ja. Echt beelden nog even zo gemaakt dat hij daar hangt. En dat, nog, dat ze nog allerlei dingen naar hem roepen. Weet je wel, een narigheid voor hij de dood ingaat. Nee, goed, dat heeft heel veel narigheid uh, verzorgd ook in de jaren negentig zelfs al. Toen ze daar met de Golfoorlog aan de gang waren. Goed, straks, nou, heb jij er nog eentje? Of, uh... Nou ja, ik, ik, ik vind uh, de, de eerste... Uh, golfwedstrijd, golfwedstrijd 1297. Maar ook in 1865, de ontdekking van de percolator. Dat was toch wel echt een hoogtepunt. Met koffie zitten. Ja, is dat is, is dat ook nog een gebakje uh, doen? Het, het, is weer, het is wel weer helemaal hip om ja. zo net uh, oh, zo'n zo zo, zo, ja. slow koffie, noemen ze dat. Normaal maak je daar melk mee. Dan moet je hem heel snel heen en weer halen. Zo t -t -t -t -t. En nu moet je hem laten trekken of zo en omhoog je Hier zit een tekeningetje bij. Ja. En dat is ook het percoleren, het cijpelen van vocht door een poreuze substantie. Of kleine opening. Oeh, zo klinkt het oh. heel spannend. Dat dat extra is het extraheren uh, van, van vocht door filtering. filtering. Nou, zeg gewoon nou eens even wat die viezigheid allemaal. Dat is ja. Ja, Goed. funzig. Ja. even de verjaardagen die er jarig zijn. Ook een greep eruit. Precies, met is even Catch My Disease. Wat de is dit noemen? Goed, dit is een band die heet Ben Lee. Niet, ik steek hem niet in de brand. Nee. Allemaal mee doen. Yo, Catch My Disease.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 Goed, Bentley en uh, Catch My Disease. Ik weet niet wat daar, hij uh, wat wat daarvoor moet doen... maar ik heb wel allemaal fantasieren over. Goed, nou, het is tijd voor de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig oh. vandaag? Ja, wie zijn er vandaag jarig? Ja, ja, nou, ik zeg. had er wel een paar opgeschreven. Gelukkig. Maar waar? Oh, waar? Nou. <laughs> ja, hier. Oh, Jawel. Uh, Sven Kokkeman. Oh, is, Maar weet je, ik ben in, in shock. Ja? Hij is van 1969. Hij is gewoon jonger dan jij bent echt waar? Ja. Mm. Sven Kokkelman is niet ja. jonger dan ik ben. Ja. Wat? de, wat de fuck? Ja. hij is zo, hij is zo wijs. Ja, dat zo, is zo irritant. Is zo goed. Zo jong ben je niet. Nee, dat is waar. Nee, maar dank dank je. het is dan wel weer een shock, hè, als je dat soort dingen leest. Ja. Sven Kokkelman. Ah, ja. oh, wat vind ik hem goed. Hij, hij doet toch altijd de, de vraaggesprek met z'n twee of zo doen ze dat geloof en ik. En vijf jaar later en zo. Nee, het dat, dat ook. Nee, dat vijf jaar later doet uh, Jeroen Pauw. Oh. Dat doet Jeroen Pauw, Ja. Nee, maar Sven Kockman, ik vind hem goed als interviewer. Hij zit er bovenop, hij laat geen spaan van je heel. Hij, ja. hij, als hij echt denkt, van, ik snap er niks van. Ik snap er echt helemaal niks van, zegt hij dan. Ik leg het ja. nog maar een keer uit. Want, nee, er zit gewoon uh, geen ruimte bij hem. Dat vind ik wel goed. Dan kom je tot mooie dingen altijd. Tot de waarheid soms wel. En uh, ik kan me dat hele interview nog wel herinneren... samen met uh, Peter Edde Vries. Dat was ook zo. Nou, je bent helemaal niet goed geïnformeerd. Ja. Maar ik weet nog iemand die jarig is. No. Want, uh, anders blijven we bij Sven hangen. Ja, dat is niet Jean zo goed. Ferra. En dat is de artiestenaam van Jean Tenebaum. Maar He? hij heeft dus La Montagne geschreven. Maar ook... Uh, het is ook de oorsprong van het lied Het Dorp van Wim Sonneveld. Oh. En van thuis heb ik nog een onze gekomen. Ja. Je weet hem wel. Ja, en was. hij is dus degene die dat mm -hmm. heeft gedaan. En, uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dat is toch wel <laughs> een heel een zanger, tekstschrijver en componist. Ja. Als we maar. het dan toch over artiesten hebben. Uh, vandaag is uh, uh, Chris Daughtry jarig. Ja. Uh, een... Uh, uh, of van de Dortry groep? Ja, ja. ja de zanger. Okay, dus, uh, dus die is uh, ja, vandaag uit 1979. Als je hem oh. ziet, uh, dan, hij lijkt een beetje op die ene acteur. Uh, ja. Vin Diesel. Ben Diesel lijkt hij op, ja. Alleen heeft iets meer mm. tatoeages. Ja, nou, Finn Diesel geplaat. heeft er ook een hoop hoor. Degene die vandaag ook jarig is, is Rob de Nijs. Uh. En hij wordt vandaag 73. Pas alleen nog vader geworden. Ja. Echt een doorzet, je ook. Gewoon dat je denkt, ja, yeah, je wil beginnen gaan op, op jouw leeftijd. Maar goed, hij heeft er nog zin in. En uh, onze platen, onze radiocollega Peter Den Boer is ook vandaag, jarig. Peter, okay, Peter Den Boer. Peter Den Boer. Ja, die doet uh, zondag, jazz op zondag of zo. Oké, okay, goed op deze. Harmon ja. Season is vandaag 75 geworden. <middels> Kun even het nieuws erbij pakken? Kijk of je nog wat nieuws te melden hebt. Ik weet het niet. Tijf over half twee. Goedenavond, dames en heren. Sovjet-president Gorbachev heeft de Verenigde Staten verzekerd... van de veiligheid van de atoomwapens in de Sovjet-Unie. Oh ja, dat was dan heel spannend in de jaren negentig met Gorbachev. Zeker. Ja, dat, dat was heel spannend. Goed, hij wordt vandaag dus 75. Harmoniezen. season. Ja, en uh, wie vandaag vier, uh, een, oh, nee. 76 is geworden, Phil Spector. Daar hadden we het net over. Een Amerikaans muziekproducent... Hij is echt heel bekend en uh, hij heeft dus gewoon ook uh, River Deep Mountain High voor Ike de Turner gedaan, maar ook voor de Beatles. Ja. En jij heb je ook helemaal ingelezen en ja, valt heel. Uh, het is gewoon echt een excentriekeling. Excentriekeling die gewoon een pistool in de studio had en als jij het niet goed deed, dan kon hij nog wel eens kwaad worden en dan schoot het pistool niet leeg op jou, maar op het plafond om er even kracht bij te zetten. Ja. Hij was ook degene die de viool opentrok bij uh, Long and Winding Road, wat John Lennon niet zo leuk vond, maar ja. uiteindelijk is het wel een grote hit geworden. Ja, hij heeft wel wat issue'tjes met zijn. Ja temperament, volgens ja. mij. En, u, en uiteindelijk heeft hij zijn ex doodgeschoten... en nu zit hij nog 19 jaar in de gevangenis. Veel ja. spek Dat Tot zijn ne <laughs> ne hier. 89 Nee, 76. Hij moet nu hij nog 19 jaar. Man, dan komt hij Echt? niet meer uit. Nee. nee, nee. nee, nee hij 90 of zoiets. Nou, ja, misschien uh, gedraagt hij zich goed, maar ja. weinig kans, denk ik. Ja, en uh, vandaag ook jarig is Manuel Broekman... Uh, ja, hij is begonnen met uh, de kinderserie Man Lief. Ooit uh, in de jaren, uh, eind jaren negentig. En inmiddels doet hij dingen als spuiten en slikken. Uh, uh, oh, en speelt hij ook in veel films als uh, verlies op Ibiza. Uh, Homies. Nou ja, oh, ja een van ja. die films die je eigenlijk liever niet wil zien. Ik heb er beeld bij. Ja. Ik zie hier nu ook wat vandaag jarig is John van de Heuvel. Hij oh. is uh, één jaar jonger dan ik zelfs. Ja? Maar ik zie dat hij een Marokkaanse vader heeft... Dat wist ik helemaal niet. heeft okay. hij nooit gekend. Nee. Maar ja, echt heel uh, veel met, uh, op de televisie is hij bezig. En uh, ja, hij, hij was ook bezig met na uh, de vrijlating van Willem Hollenleder... om on, met hem en, uh, en College Tour. Want ja, hij vond het allemaal maar niks. Nee. Maar ja, hij is wel een ambassadeur van goede doelen en alles. Maar ik had nooit gedacht dat hij uh, inderdaad... Ja. Nou ja, als je naar hem kijkt... Alles Marokkaans ik... is of zo. Dat, zo ziet hij er niet uit. Nee. Nee, nee, dat is waar. Vandaag is ook jarig Jared Leto... En Jarro Leto is vandaag 44 geworden. Want Jarro Leto, man, wie is dat dan Weet Nou, Dat is van, van deze band. Oh, wat is dit fijn, altijd weer. Hè? Zo heerlijk om dit vol te draaien, gewoon. Ja, dus dus dat kan je wel. Dat is die band met die, met die clips die zo lekker ononderbroken. Ja, Jezus. De clips die eindeloos lang duren en dan hebben ze weer een monoloog. En dan moeten ze weer heel mooi in de camera kijken. En dan moeten ze zijn blote lichaam even laten zien. Van, kijk, ik heb wel getraind. Hij is trouwens ja. ook een model, deze Jared Leto. Ja, ook acteur. Ook acteur, ja. Ja, toch? ja maar, hij is uh, eh, niet onverdienstig hoor, deze man. 30 Seconds to Mars. 30, he, 30 Seconds to ja, Mars. dat is wel een mooie... Ja, dat is deze band. Ook. Lekker ding hoor, als ik hem al ja. zo zie. Bovo. Ja. Bovo. En wie ook jarig is, die mogen we zeker niet vergeten. Christopher Hengton... Je is onder andere bekend van Silent Hill. Ja. Uh, uh, hij heeft in de theaterproductie War Horse gespeeld. Maar misschien is hij nog wel het meest bekend van Game of Thrones. Jon Snow. Ja, jij bent geen Game of Thrones uh, Nee, nee, nee, nee dat niet, zie je? Nee, nee, nee, nee. Ik ken het niet, nee. Het, het is het meest geliefde uh, personage uit heel Game of Thrones. Dus oh, oké. Okay. dat... Uh, nou, als laatste wil ik nog even melden dat vandaag uh, zelfs de jaren... Oh nee, is dood gegaan eigenlijk. Tina Marie. Ze heeft heel veel samengewerkt met uh, Rick James. Die er helaas ook al niet meer is. En uh, nou goed, tot zover ja. de verjaardagen. En de mensen die van ons heen zijn gegaan. Volgende week This year for... meer. En nu eerst even alternatieve kerstplaatjes. Uh, die we nog hebben klaarstaan. Sorry, ik moet even terugzetten. Hier komt ie. This year for Christmas. There's something I really like somewhere Take out for walks when it gets nicer Yes. kijken of de winkels nog open zijn. Er zijn, zijn wel steeds meer winkels open op tweede kerstdag. Ook het eerste kerstdag zijn wel winkels open. Misschien kan je nog een alien op de kop tikken. Dat zou zo nog kunnen. Nou ja, en als je ze dan toch wil hebben... Nou? Dan moet je even naar Chili toe. Want uh, boven de uh, hoofdstad van, uh, van Chili, Santiago... Zijn namelijk uh, vannacht allemaal uh, UFO's. UFO's gezien. Echt waar? Ja. Er oh, zijn de beelden van. Er zijn beelden van. Oh man, oh, ik, okay. ben, ik even plaatsen. Ik vind even het altijd plaats. zo leuk gewoon... Uh, UFO's en rare dingen bekijk nog. Wat is dat dan voor raars gewoon? En als we toch in de lucht zijn, ik lees net op nu.nl... Afgelopen jaar uh, zijn veertien vliegen, uh, verkeersvliegtuigen verongelukt. Dat is het laagste aantal sinds 1946. Het is nog nooit zo'n veilig jaar geweest. Mm. Huh? Zo'n zo gevoel had ik niet hoor. Maar dat komt misschien omdat de media dat allemaal weer heel erg uitlicht natuurlijk. Je maakt er een groot spektakel van. Terwijl het veel minder is dus. Het is veel minder... En het is historisch laag. In totaal zijn er 186 personen overleden bij een vliegtuigongeval dus. Maar wij zitten nog steeds met de MH17 in ons hoofd. En we hebben natuurlijk de duimschroeven met... Uh, Poetin zo ontzettend aange, aangeschroefd dat hij binnenkort gewoon met de verklaring komt. Dat weten we zeker gewoon. En dan sturen we Rutte op af en die weet dat gewoon de waarheid uit hem, uit hem vandaan Red, te Rutte ging toch vringen. met plasio? Nou, ik moet zeggen, nadat het interview wat ik vorige week heb gelezen... had ik wel het idee van, oeh, de leukheid is er een beetje af... Hij was een beetje klaar. Hij vond het een zwaar jaar. En uh, hij vond het ook minder leuk. Dus nou ja, we, we zullen zien. Uh, en ik zag vandaag wel weer een, een stuk over um, uh, Dijsselbloem minister van Financiën. Die vond het allemaal nog wel heel erg leuk. En die zegt van, nee hoor, het kabinet moet gewoon blijven zitten. We hebben heel veel bereikt. En uh, als nu weer de, de, de, de wacht wordt gewisseld. Het duurt wel heel lang voordat we alles weer op, op de rit hebben. Dat moeten we niet doen. Dus uh, toch moeten ze nog even door. Dat is wel duidelijk. Ik zie al even verontrustende berichten op mijn rechterscherf voorbij. Flitsen. Ja, dat klopt. Nee, maar hier is het gewoon. Ze zijn bezig met de nieuwsfoto's van 2015. Ja. En uh, dat is door de Volkskrant uh, geregeld. Maar als je dat hele artikel ziet, het is gewoon inderdaad. Uh, schokkend. Schokkend, ja. ja. En ik heb dus wel zo van. Nou, ik ga hem wel even delen. Dan kun je gewoon eens gemak kijken. Maar dan zie je ook echt uh, wat er echt gebeurd is afgelopen jaar. En, ook uh, wat de impact ook op de kinderen heeft. Want je ziet dan kinderen in een muur van politie staan en zo. En dat is gewoon afschuwelijk. Maar het maf is ook weer... Dan wil ik toch weer kant tegen plaatsen. Ze nemen kinderen ook extra mee om druk uit te oefenen. Ja, misschien dus wel. Aan alle kanten zijn kinderen, kinderen gewoon de, de dupe. Dus, hoe, ja, hoe je het ook bent Ja, keer. ze zijn de dupe Zij gewoon. Zij zijn gewoon de dupes. En dat is gewoon afschuwelijk. Echt gewoon die kinderen vooruit duwen. Van, nou, wij moeten met die kinderen langs. Dat is, dat is, hoe, ja, hoe kom je op het idee? Wij zouden eerst de zaak gaan vooruit... Uh, verkennen en dan de kinderen laten overkomen. Wij zijn neem kinderen mee om druk uit te oefenen. Ja, nou goed, kinderen zijn gewoon te dup. Het is schandalig gewoon. is iets leuks dan nog? Alsjeblieft, heb je dat? Nee, nee, leuke berichten staan niet in de Nee, die zijn er niet te vinden. Nou ja, dan gaan we even op naar het nieuws van Zandvoort. Zandvoort's berichten. Met een van de mooiste plaatsen van het afgelopen jaar. Of was het het jaar ervoor alweer? Nee, het mooiste plaats is eigenlijk toch wel Iron Sky van Paul en Die draait misschien straks nog wel even. De plaats die iedereen deed. Huilen bijna. Deze plaats is geschitterend, gewoon. Hè? Noah Gallagher, dying of the light. Plaats. Met die beelden die we net op uh, de te zagen over de vluchtelingen, en de kinderen. Ja, dit past wel bij. Hè? Ja, past past wel bij. Dying of the light van Noah Gallagher. In de zaterdagmorgen tweede kerstdag. Welkom. Bent u al op? Nou, oh, gezellig. Blijf bij de radio. Pak een kopje koffie erbij. En wij hebben wat Zandvoortse berichten die ons uh, hebben bereikt. En ik zie dat uh, hier Zandvoort is lopen. 2300 euro bij elkaar voor Series Request. Ja, ja. dat klopt. <laughs> en het, uh, gelijk heb je mijn scoop. Ja. Maar daarnaast is het ook nog zo. <coughs> dit was dus gewoon met, met hardlopen. En ja. ik zie dus op de foto onze wethouder Gert-Jan voorop lopen. Oh ja. ja. En uh, hij heeft zijn schaapjes geleid, zeg maar. Wat een kerel, zeg. Hij is wel groot. Hij is heel groot. Maar hij is groot. Oh. Ja. ja. Nou, uh, Daarnaast uh, was dat dit jaar namen 31 reddingsbrigades... met 41 reddingsvaartuigen en ruim 340 vrijwilligers... uit het hele land mee aan Serious Rescue. Uh, ja. Nee, dit, is, nee dit, dit heet de Serious Rescue. Oh, Rescue, oké. Okay. En uh, dit is een apart deeltje. En die ja, hebben ja. dus uiteindelijk na Serious Request... hebben ze een bedrag bij elkaar gehaald van 25.843,71. Die geeft ze nou weer één cent. Die zijn er niet meer. Uh, maar uh, dat hebben ze overhandigd bij het Glazen Huis. Dus nou, van oh, van Reddingsbrigade heeft dus met acht, de leden deelgenomen met, met één boot. Oh. En ze vertrokken op vrijdagavond 18 december naar Penlo... En op maandagavond 21 december kwamen ze pas terug in Zandvoort. Dus ze hebben echt uh, een steentje bijgedragen. En nee, Zonder eten ja. hebben ze het allemaal gedaan. En, uh, Dat ze, weet ik niet. Dus, uh, oh. als, als we het dan toch over goede acties en goede doelen en alles hebben. Ja? Dan uh, uh, de, de grote clubactie is weer geweest. Ja? En uh, Zandvoort heeft mee, bijgedragen. Alle clubs van uh, Zandvoort hebben bij elkaar 2.052 euro uh, opgehaald. Het, uh, de totaalopbrengst uh, uh, over het hele land uh, van de grote clubactie is 11,7 miljoen. Dus grote clubactie, waar gaat, gaat dat geld naartoe dan? Eh, uh, ja. Dan ga je weer een lastige vraag stellen. Oké, okay, ja, daar ben ik voor. Ik zit nog even te kijken naar Serious Request. We hebben elkaar 7,5 miljoen euro opgehaald. Staat er gewoon niet bij. En ik... Ja. Het is minder dan vorig jaar, maar het is ook voor een ander doel. Hè. Dit is voor uh, mensen op te leiden. Dit is niet de eerste nood van mensen. Natuurlijk. Dus mensen denken van nou ja, we geven toch iets minder. En 7 miljoen kan je toch een hoop mee doen. Ja, ja, maar er is dan weer ophef over. Hè, dat degene die dan op de foto stond, dat was dus een Nederland, ja. Ja, een ik beetje zien. flauw allemaal. Ik heb zo van: wat, wat maakt dat uit? Nou ja, dat maakt het wel uit. je denkt, van, nou, ja, je kan daar toch ook iets anders filmen. Ja, Ja, bedoel, je kon ook zien dat het nep was. Ook, dat is allemaal in scène gezet. Dat is natuurlijk logisch. Maar goed, ja, je wil dingen kracht bezetten en dan ben je op zoek naar het juiste filmpje. Soms lukt dat niet op een normale manier. Dan moet je dingen in scène Gaan zetten. Goed. Ja. De kustgemeenten Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar sporen minister Kamp echt met haast aan. Kom op nou. Die grote windturbinevelden op de Noordzee bij Ver, moet gaan starten. Kom op nou. Dat ge, gesjoemel in de mars is over een paar miljoen. En natuurlijk kost het 1,2 miljard meer, dacht ik. Dat als ik het bericht goed lees. Maar ja. Het, het, het, het bespaart ook het heel veel geld. Het is gewoon nodig. En op zelf kunnen ze 6600 en vaper, ja, ophalen, dat is drie maal uh, meer dan ze normaal met die windmolens, uh, parken kunnen ophalen. Okay. Het is wel een gigantische investering, dat is wel, maar het, ja, het is 40 mijl uit de kust. Dus niemand heeft de last, want het is ver weg. En eh, niemand uh, gaat protesteren. En als ze dit wel gaan doen, vlak voor de kust, gaat iedereen pro protesteren. Dat... En dan kan het allemaal <gif> twee jaar duren voordat het eigenlijk gaat beginnen. Dat, daar hebben ze wel slim gedaan, want ze hebben zeg maar een rij windmolens geplaatst. Ja. Daar heeft iedereen dan tegen gaan. En vervolgens zijn ze naar achter gaan werken. Want als je, als je van achter naar voren gaat werken... dan ja. blijf je protest houden. Dus ja. je kan beter van voor naar achter werken. Dat is, ja. Slim. Ja, dat is wel. Ja. Maar maar Daarnaast uh, is er nu ook wat ophef. Want uh, strandpachters kunnen voortaan mogelijk toestemming krijgen... om het hele jaar met hun paviljoen open te zijn. Want dat komt volgens mij niet. Nee, maar met, maar met dit weer kan het Maar wil, wil dat er meer gebouwd wordt aan de kust en de duinen... omdat het goed zou zijn voor de economie. Ja. Dus daarom heft minister Schult van Infrastructuur en Milieu... binnenkort het verbod op nieuwe bebouwing in het kustgebied op... De gevolg ervan is dus dat de, de open mogen blijven en dat er gewoon meer gebouwd gaat worden. Dus ja, ik zie dat hier nog een hoop protest tegenkomen. Ik kan me en de gemeente, dat... gemeente standwoord heeft dus echt nog niet op dit bericht gereageerd. En ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat willen. Want ik denk zelf ook, dat is er ook helemaal niets te doen op het strand. Ja, maar nee, kan, ja, nee, je kan nee, wel, wel gaat... je tent dat... laten staan, want het is natuurlijk wel heel veel werk, iedere keer tent op en afbouwen. Ja, maar je hebt ook minder huur. Je hebt ook maar een half jaar huur. Nou, het was vroeger gewoon per seizoen. Dus, ik uh, weet het niet wat een opslag kost en wat huur. Nou ja, goed, dat huur zal wel meer zijn natuurlijk. Maar dat werkt iedere keer. Maar ja, het kan wel meer mensen gaan aantrekken. Dat er meer activiteiten op het strand nou, zijn. Weet je, weet, je, weet je wat jammer ja. is? Dat Ze gaan dan allemaal vaste gebouwen neerzetten. En ik vind toch een strandtent... Zo'n vaste strandtent is toch altijd... Het, het mist wat. Ja, Dat het helemaal niks is, weet je. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk heerlijk altijd. Dat vond je leuker? Ja. Oké, okay. nou goed. Tot zover de Zandvoortse berichten. En volgende uur, natuurlijk. Goedemorgen, Zandvoort. Daar zijn genoeg Zandvoortse berichten, natuurlijk. Ja, dames en heren. Het is nu tijd voor die landenkeuze. Hé, wat heb je nou uitgekozen? Ze een leuk plaatje dit zo. verpakken, mooi. Donny Hathaway, This Christmas. Echt uit een oude doos, Wat op zolder, weet je Hang all in the mistletoe. I'm gonna get to know you better. This Christmas. Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together This Christmas, the firesides blazing bright We're carrying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 Merry Christmas. Ja. Donnie Hathaway. En zweervolle plaats. Ja, kan je even wachten op kerst natuurlijk. We hoeven onze angst niet weg te stoppen of te nee. ontkennen. Nee, dat, onze angst hoeven we niet te ontkennen. Nee, dat is zeker waar. Dit is uh, Toepak leeft op de Radio Straks. Tine Goedemorgen, Zandvoort, live vanuit het ook De lijnen zijn oké okay, begonnen. Er zit al iemand, dus ik kan er alvast heen fietsen. Ga er lekker heen. Het is mooi weer nu. Ja. En uh, is nu de laat, helft, je, dus... laat je een kopje koffie inschenken. Ga je er straks nog even naar heen, of hebben jullie alweer een dracht? Ja, antraks? ik denk dat ik nog wel even langs ga. Ik ga ook wel. Het moet, moet niet te lang blijven. Nee, ik, ik heb alweer een afspraak om half twaalf ergens. Uh, die wat op te halen. Nou ja, nee, op tweede kerstdag. Ik moet, op tweede kerstdag. Ja, nee, ik, moet, ik moet kerstdiner maken. Dus ik uh, denk dat ik uur thuis moet zijn en dan moet ik de hele dag in de keuken staan. Zo hoort dat toch? Bij Echt waar? Echt waar? Ja, We ja, je... moeten het gewoon handig doen. Ik heb gewoon kaas van u gedaan op kerstavond. Ja? En waar ik heb alleen maar twee zakjes open verknippen. Ja, ik... Kaas van Duur in jouw huis? Wacht even. Ja, je ga... nee, ben wacht je wacht... gek geworden? Dat, dat, dat ruik je nog maanden gewoon. Yo, ik ja, heb je... Gisteravond heb ik gegrild ge, ge, op zo'n grillplaat. Dat ja? ruik je veel erger, hoor. <laughs> maar je, je, je gaat kaas van Duur en dan heb je niet lekker met kaas en wijn. en lekker... Nee, dan je maar... heb je gewoon twee zakjes. Saak... Maar ik had wel allemaal rookers erbij, lekker. En uh, geblanceerde champignons. Je niet... nee, nee. Bij, maar kaas van Duur ben je toch altijd heel snel vol van? Ik denk, oh, wat een ook van, zich. Ja, maar ook met rauwkorst erbij. Met rauwkorst? Dus dan kan je ook dippen. dus, ja, dat dus is, dan kun je, dan dat kun is, je, wat kun je ook konijn voelen. Nou. Ja. Ja, nou, dat is wel lekker. Het dat dat ben... was gewoon bovenal, dat is belangrijk. Nou, we samen dingen... met elkaar. Ja, dat is wel waar. Ik bedoel, heel vaak uh, ja, zit ik er ook bij en eet ik dan een droog brood of zo. ik denk ja, al die heftige dingen. Op mijn rauwkorst is helemaal niet zo gezond voor je maag. Dan moet je je heel veel energie gebruiken om dat te verteren. Die rouwkost? Ja, die rouwkost natuurlijk. Oh, daarom heb je van die cake bij je. Die ja. hele zachte, die, ja. die verteert al in je mond. Ja, ik kan zeggen, die komt niet eens in je maag. Nee, is die. Weg? Nee, is hey. hij weg? Is, is <laughs> hij nou zo? Dat is hij nou? Nee, we hebben vandaag wat kerststol meegenomen en een tulleband. Ik had er twee gekocht, maar de eerste heeft mijn, mijn, mijn kinderen al gisteren op zitten snijden. We hadden gisteren al gestopt. Weet je wat blijven jullie maar liggen? We maken de kersttafel uh, in orde. Nou, die zag er prima uit. al in de tulleband was het op. Oh, ja, ja. En ze dachten, we hebben nog een tweede. Ja, maar die mooie niet. Die had ik weer uh, gestopt natuurlijk. Die bark, jongen. Die eet die turbol als we echt, dus een oh, oh, echt. is een, een Het ja, mag ja, ik nog, want volgend Vrruh. jaar gaat hij... Uh, hoeveel kilo gaat er af? Vijf of zo? Ja, er is net al vijf kilo vanaf. Oh. Ja, hoe dus, heb je dat uh, gedaan? Vertel me je geheim. Van hardlopen. Oké, okay, nou ja, dat is heel goed. Ik zeg gewoon altijd stop met eten. Dat is veel makkelijker. of je niet te bewegen. Ja, ja nou, nee, nee, dat gaat opvallen op een gegeven moment. Ja? Dus dan moet je op een gegeven moment moet je gaan gewoon eten... Ja? en het dan achteraf weer uitgooien. Oh, ja. Dat valt minder op. Ja. Oh, ben je, ja, oké. Ja. Ja. Kot. nou goed. Nou, we we nog ja. eventjes, uh... Als we het toch... We zijn... Einde van het jaar komt eraan, ja, ja, dus ja. we gaan naar de lijstjes toe. Ja, het is weer zover. Ja, dus uh, en ik wilde toch even op mijn stijl uh, uh, uh, een lijstje maken ja. met alle uh, technische dingen die er zo'n beetje dit oh, jaar uh, ja. uit zijn gekomen. Uh, ja, een van de gadgets die uh, toch wel, uh, ja, nog steeds een beetje de vraag is of hij nou gaat doorbreken of niet, is toch wel de, de smartwatch. Nou ja, die app is die, er die die, die die, die, toch die, al een beetje. Ja, hm? dat is wat er dit jaar dus. Alles wat ja. dit jaar dus met je is uitgekomen. Hè? Dus, uh, ah, okay. uh, de smartwatch. Ja, het, het horloge waarmee je. Ja, niemand weet eigenlijk wat je ermee kan. Uh, de zelfrijdende auto is dit jaar natuurlijk. Uh, ja, klopt. Ja, een ja, dingetje ja. geweest. En nou, uh, Windows 10 is uitgekomen. Uh, uh, ja, ook wel een, een schrikbanend berichtje in de techwereld. Is dat uh, de, de, de grondlegger van uh, vele. Uh, uh, ja, spellen, zeg maar. Uh, de, de, de eigenaar van uh, Nintendo. Uh, overleden is. Ja? Dat is wel een dingetje. Ja, en het was natuurlijk het jaar van de start-ups. Heel veel, je hoort het overal. Start-up hier, start-up start daar. daar. Ja, ja klopt. Ja. Dus, dat uh, is dat mooi. Is, mooi gebaar. Voor, maar de rest zijn er niet echt qua technische innovaties uh, ik, op gadgetgebied uh, weinig... Uh, ik vond MyBunk, is dat geloof ik hè? Is dat MyBunk? Dat is die, uh, dat, uh, die, die, die man die een app heeft gemaakt dat je onderling geld kan overmaken zonder dat er een bank daartussen zit. Ik geloof het MyBunk heet dat, geloof ik. En uh, die zetten de bank een beetje buitenspel. Het kan nu alleen nog maar onderling dat je geld kan overmaken. Maar uiteindelijk zou er ook nog winkels mee kunnen gaan betalen. Maar goed, ze hebben ieder geval een bankdiploma, uh, geloof ik. Of certificaat of papier. Ze mogen dat doen. Dus ze gaan het nu verder uitbreiden. En ze gaan er ook geen geld op verdienen. Dat is wel heel erg mooi. Dus Vergunning bedoel je? Ba bankvergunning, dat bedoel ik. Ja! Zeg, dat was ik helemaal even vergeten. Nou goed, turn Breaks hebben we heel vaak gedraaid. En ik zat hele tijd te wachten van... Breng je nou nog eens iets nieuws uit... want die, al die andere oude platen... ken ik dan weer? En jawel, afgelopen week zag ik hem. Standje 96. Iedereen zijn favoriet oh. natuurlijk. Yo, en daar heeft die platen gemaakt: Turrent Breaks... Banks heeft een nieuwe single uit. Standje 69, maar hij zingt over 96. Dat is toch iets anders, ja, als je dat standje doet dan... Waar ben jij dan? Oh, ik verkeerd, mom. Ja, dan kom je tot niks natuurlijk. Dat is ik een beetje saaier geworden? Dan kom je tot niks. Ja, yeah, dan kom je tot niks, waarschijnlijk. Nou, ja. Afgelopen jaar allerlei dingen gebeurd. En een van die dingen die me bij is gebleven is deze one-liner. 600 ja, asielzoekers doen ze maar in jullie eigen huis. Hé, hey, neem ze lekker in je eigen ja, tuin dan. Ja, neem ze lekker in je eigen tuin, joh. Ja, dat is echt een van de one-liners die me bij is gebleven. En daar tegenover stond deze natuurlijk. Je zegt van dat. Precies. Angela Merkel, die op uh, de, de, de, de, de, de, de, de volkant stond van een of de bekend... Blad. Dat was natuurlijk de Time, niet de Time. Nou, ik weet niet, er stond op een van andere bekend blad. Zij was uitge. Ja, de Times. De Times uh, wel. Ja, de ja wel ster. De, de Times, stond... time mijn gezin. Ja, daar stond ze uh, voorop als uh, belangrijkste persoon van het afgelopen jaar. Omdat ze dit zei en. We dat. Dat ook. Waar heeft gemaakt. We schaffen dat. Nou ja, ja bijna waar hebben gemaakt, natuurlijk. Goed. En natuurlijk uh, welke er ook wel op had mogen gaan. Met no? de BW! Met de BW! Oh, die vette BW! Kijk jongens, met de BW! Ja, heel erg ja, leuk. ernstig hè? Oh. Ja. ja. Goed. ja, vertel jongens. Ja, nou, de, de, wat leuk is, de, de Volkskrant heeft zelf de eigen website langs de meetlat ge, gelegd... van wat las, lazen jullie nou het meest afgelopen jaar? En dan hebben ze gewoon, gewoon gekeken, pakken statistieken erbij... en de nummer één, dat was dus gewoon uh, een bericht... over de grote storing in het netwerk van de KPN. Maar ja, wat was het nou? Zij waren de enigen die erover geschreven hadden. Dus daar heeft deze inderdaad, bam, die is omhoog gegaan. Maar wat was het nog meer... Van de uh, IS zal niet rusten voor de eindtijd is aangebroken. is heel veel gelezen. En deze foto moet Europa veranderen. Dat is oh ja. De foto van het jongetje. Van het jongetje, ja. ja, ja. En uh, de live blog van Charlie Hebdo. En, en uh, Parijs. En, en ook, ook over Joost Wagerman. Want dat is natuurlijk ook gebeurd dit jaar. Hè? Die maakt een eind aan zijn leven. Ja. En, ja. Uh, uh, als je nog meer over Joost Wagermans wil weten... dan moet je eigenlijk naar het Kranenburg museum gaan in Bergen. Dat gaat over de stilte. En daar zie je ook anderen heel veel praten in de wereldrijd door. En daarnaast zie je dus heel veel voorbeelden van stilte. Waar hij eigenlijk zelf ook wel altijd mee bezig was. Dus. Oké, okay. okay, wat stond er meer? Ja, ook uh, live blogs over dat Frankrijk rouwde na de aanslagen op Parijs. En de horrornacht in Parijs. Dus ja, daar, daar is enorm veel uh, is geraadpleegd. En dat is maar, ook logisch natuurlijk. want je, Iedereen was eigenlijk toch wel helemaal in shock. En eigenlijk is het alweer weggeheft, hè? Dat is dan, uh, als je nu kijkt, oh, oh, ja, ja, ja, ja, nou, ja, dat was... Ja, maar, ja, dat is toch wel... Parijs of nee, was het, België bleef ook een week lang in uh, code rood of zoiets. Ja. Dat je denkt, van eh, code rood, nou, dat, dan moet er een atoom om zijn gevallen of zo, weet je wel, maar... Dat, ja, ja dus zo lang in een code rood kan niet. Dat, dan, dan wordt het niet meer serieus genomen. Dan ga je een denken: oh, het zal wel, dan ga je het bagatelliseren. Maar het ja. is wel dat de storing, grote storing KPM betreft, uh, ja, ja, die, die, staat, staat die staat bovenaan. Dat dus je denkt: ja, ja. ja. gaat hier ja. over storing en over. Ja, heb ik wel contact? Heb ik hier wel wifi? De, de ja. lijkt maar dat lijkt me natuurlijk te ook wel het ergste. Want dan kun je dus, als je geen verbinding hebt. Nee. Dan kun je ja. gewoon het nieuws niet volgen. Nee. En, en, niet met je, en dan moet je opeens praten met mensen. Oh, cheeky deze. Dat wordt echt wel Oeh, echt een Ja, woordeur. ze zeggen ook BMW. Al. Ja, ik weet het. Een vette BMW. Ja, goed. maar ze zeiden ook al... Doordat het algoritme van Google ons op dat moment goed gezind was... Daarom had iedereen van KPN Story... Bam, die kwamen allemaal daar terecht... En uh, ja, ze zeiden ook, we scoren liever met een uitgekiend social media beleid. In combinatie met journalistiek onderscheidend vuurwerk. Maar ja, maar ja, dit was dus gewoon zo. Ja, dat was zo. Nou goed, uh, zover het lijstje uh, gezondheid. Dan gaan we nog even de laatste plaatjes draaien in 2015. Hij is okay. 40 jaar oud. Ja, zeker. Zeker zo oud, jou. Ja. Sammy David Jr. Maar toch leuk. Don't go to bed with no price on your head. No. No no Don't do the crime if you can't do the time mm. If you can't pay the price, no, don't do it. I don't do it. Get hurt mm -hmm. Don't do it now. And don't run away Till you hear what I say No, no Don't do it now. Keep your eye On the sparrow oh. Barretta's team Sammy Davis Jr. at the, the, the Red Pack Some at the uh, games niet James Dean. Dean Martin. Frank Sinatra. We zaten er weer En waren echt een waardig, hele club mensen bij elkaar. Later ah, zit het ook uh, Ocean 11, Ocean 12, er ook weer op gebaseerd. En daar is ook weer een oude versie van. Leuk. Sammy Davis Jr. En dus Bredder Teams. Dat was een tv serie in de jaren 70, en de jaren 80. En dat was een uh, goed voorbeeld voor de mensen die wilden stoppen met roken. Want het was namelijk... De acteur had altijd die sigaret in zijn mond, maar stak hem nooit aan. Dat was een goed voorbeeld. Nou, Hij ja, had hem altijd zo half los in zijn, in zijn mond hangen. En dan had hij op zijn schouder altijd een papegaai. Dus, ja, dat een aparte was, combinatie. Uh, ik, weet niet, ik kan me nog weinig scènes herinneren dat hij dan achter de boeven aanrende met die papegaai op zijn schouder. Ik denk niet dat hij dat deed, maar ook die zicht viel eruit zijn was mond. Was het een papegaai of was het opgezet? Of zo met nee, nou, het was, uh, hij, hij praat toch geloof ik wel. Hij kwam, uh, met hele sterke one-liners ervoor schijnt. Ik weet het ook niet. Ik fantaseer er ook maar wat op. Goed, op het los. Die het de, de, de papegaai bestond nu. niet. Nee, de hele papegaai was er helemaal niet, joh. Dat was een leeuwgehoofd ik op ze rug nou, uh, nog meer uh, dingen die we kunnen melden als we ja, straks op naar het nieuwe jaar gaan? Ze zijn, uh, de TU Eindhoven, die is naar uh, uh, uh, het Finse Jukka toegegaan. Ja? Nou, dat is een van de, de meeste noordelijke uh, plaatsjes uh, ter wereld. En uh, ze gaan daar een brug bouwen van 35 meter. Helemaal bestaand uit ijs. Huh? Ze hebben, een, ze hebben al eerder een, een koepel van 30 meter, een soort iglo, gebouwd. En uh, uh, nu willen ze een brug gaan bouwen. Ze gebruiken wel een, een soort uh, een papier als, als bindingsmiddel, zeg yeah. maar. En uh, um, dat, dat vriezen ze dan in. Alleen het probleem is een beetje, het is momenteel daar drie graden. Dus... Momenteel wil het niet helemaal lukken. Ze ah. dus zijn met een team van 150 studenten die kant op gaan. Uh, ze kunnen ook mensen gaan helpen of zo. Is anders vrijwilligers. Nee, maar dit, dit, nee, dit, dit is een missie. Dit is, dit uh, dit is, is wetenschap ja. en dat is goed. Ja, het is een, een ijsbrug bouwen met papier. Ja. Uh, ergens waar het drie graden uh, is. Ja, ja, nee, maar ik ja. dat... Dat Heel ja. Ja, maar daardoor leren die studenten ja? anders denken. En het is echt een goed studieproject. Zeker oh, ja, weten. En de... dit worden de mensen die uiteindelijk kanker... Nou, dat zullen ze niet doen, maar... Uh, uh, alle problemen op deze wereld gaan oplossen. Ja, soms moet je iets van de andere kant benaderen. Klopt, omdenken. Hè? Dat is zo in dit uh, van het afgelopen ja. jaar geweest. Ja. Iedereen van... heeft een cursus gaan omdenken. Nou, dat was ik. Nee. Ja. En we hebben Ik jaar uh, nog al een, af... een, een stukje keer. Ja, dat kan nu nog. Straks uh, gaat hij terug in de tas. Ja. Nou, wat er van over dat, is. Dat, dat denk jij. Nou, dat dat denk is voor, voor Albert-Jan. Ja, oh, kunnen we wel laten staan. Ja. Hoewel wordt het gewaardeerd? Ja, ik denk het wel. Oké, okay, nou dan doen we dat. Goed, okay. uh, nou ik zeg, uh, nog een prettig uh, einde van ja, dit jaar. Ja, fijne en jaarwisseling. Oh, een we zien elkaar begin. volgend jaar pas weer. En volgend jaar oh. zitten we hier gewoon weer met z'n drieën. En we zijn nog steeds in overleg, moeten we nog iets veranderen of gaan we gewoon zo door? Zijn er nog niet uit, hè? Ik denk dat we het gewoon goed moet doen zoals we het doen. Ja, niks van never change the winning team. Nee, nee. Kijk, ja, we moeten gewoon wel enthousiast blijven. Dat is gewoon het allerbeste. Precies, dan wat niet overleggen, hè? Zo is het ook weer. Nou goed, laatste plaatje van Toepassing Druk. De Killers en de nieuwe single. Hij is vaag, maar hij hoort wel. Het is natuurlijk Turt Sleding. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet de plaat die ik had klaargezet. Dat is namelijk nou weer een ander sedertje die ik erin gedaan had. Het is namelijk deze plaat van The Killers. Ja, komt-ie? Ja, ja, ja. Ja, nu. Get tired of all this. Running around I think I'm going down oh. oh yeah Don't you think it's time Time we reconcile Maybe we could talk a while And we know it wasn't easy. You've been after me a long while. A pathological display. Now take a moment to imagine my dismay. When I heard you had a heart change. I was skeptical at first. Till you seen it for yourself. I guess you just expect the worst.